3 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspet Guttekken. Mag minister Kampijs, Schadigaswinning ga een beroep doen op het landsbelang. De nieuwste auto's zijn bij een ongeluk niet meer open te knippen door de brandweer. Eerst het internationaal met Raymond Serre. De speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, zegt dat er aanwijzingen zijn... dat er vorige week bij de aanval in Damascus een stof is gebruikt. Hij vertelde niet of het om een gifgasaanval ging. De VN-gezant heeft nog geen harde bewijzen van een chemische aanval... ook niet van de Amerikanen en de Britten. Brahimi. Ik weet dat de Amerikanen en de and en anderen... zeggen dat ze dat chemische been gebruikt... What we have been told is that this evidence is going to be shared with us. It hasn't been until now. Brahimi zei dat hij graag de bewijzen wil krijgen van de VS en Groot-Brittannië. Hij benadrukte verder dat de VN-veiligheidsraad niet mag worden gepasseerd... bij het nemen van een besluit over een militaire actie. Rusland wil niet dat de VN-veiligheidsraad vandaag al bijeenkomt voor overleg over een reactie op de vermoedelijke gifgasaanval van vorige week in Syrië. Groot-Brittannië liet vanochtend weten dat in New York een ontwerpresolutie zal worden ingediend. Daarin staat dat noodzakelijke maatregelen geoorloofd zijn om de Syrische burgerbevolking te beschermen tegen chemische aanvallen. De Tweede Kamer debatteert morgenmiddag over de situatie in Syrië... en het mogelijke ingrijpen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Bij het debat zijn minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en minister Hennis Plasgaard van Defensie aanwezig. Hennis moet vooral uitleg geven over gevolgen van internationale gevechtsacties... voor de Nederlandse militairen die met patriot raketten zijn gestationeerd in Turkije. Voorzitter, Eising van de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Een algemeen overleg morgenmiddag... Ik eh, doe even een tijdsvoorstel, aangezien het een belangrijk onderwerp is... alle partijen aanwezig zullen zijn, twee ministers... in de eerste instantie een voorstel voor een algemene overleg van vier uur... met een spreektijd van acht minuten aan uw kant. Het debat begint morgen om één uur, maar de Kamer houdt er rekening mee... dat morgenavond alle Kamerleden terugkomen van recess, zodat er over eventuele moties kan worden gestemd. Koning Willem-Alexander heeft een herdenkingsboek gekregen... bij de viering van de 100 ste verjaardag van het Vredespaleis. Dat gebeurde in het bijzijn van onder andere... VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en premier Rutte. Voor en achter de schermen staat de viering in het Vredespaleis... vrijwel volledig in het teken van de gebeurtenissen in Syrië. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei in zijn toespraak... dat de VN-inspecteurs in Syrië meer tijd nodig hebben... om vast te stellen of er chemische wapens zijn gebruikt. Alle verdachten in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven... hebben een lagere straf gekregen dan was geëist. Hoofdverdachte Brent L. kreeg tien maanden jeugddetentie opgelegd... waarvan vier voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag. Tegen L. was twee jaar geëist. Acht tieners mishandelden begin januari in Eindhoven een man van 22 uit Oorschot. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. De persrechter over waarom er lagere straffen zijn opgelegd. Dat heeft aan de ene kant te maken met de overvloedige media-aandacht en aan de andere kant met het feit dat de officier van justitie... geen belangenafweging heeft uh, gemaakt... toen hij besloot de beelden te laten uitzenden door Omroep Brabant... en daar waar die beelden nu uh, over internet uh, rond blijven zweven. Iran en het internationale atomenergieagentschap... hervatten de gesprekken over het nucleaire programma. Eind volgende maand wordt er voor het eerst gesproken over het, sinds het aantreden van president Rouhani. Begin deze maand zei Rouhani dat hij gemoed wil komen... aan de internationale zorgen over het Iraanse nucleaire programma. En hij voegde daarom toe dat Iran het recht heeft om uranium te verrijken. En dan het weer, zonnige periode, ook af en toe wat bewolking. Kans op een enkele bui, temperatuur 20 tot 24 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en droog. Het wordt dan ook 20 tot 24 graden bij de ANWB Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Op de A2 vanuit België naar Maastricht loopt het vast voor Maastricht over 3 kilometer. Korte file bij de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag 2 kilometer. A15, vanuit Rotterdam naar Europoort. Daar was de Tunnel even dicht bij Spijkenisse. Maar de rijbaan is vrij. Er staat nog wel 3 kilometer file. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Is een ongeluk gebeurd bij knopend Noordhoek. Dat veroorzaakt nu 2 kilometer. de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de Tunnel 2 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. En op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Daar staat file tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer. wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Ja, ik geloof. Zijn leven. Ja. Wat bedoel je dan? Haar liefde. Dat jij nooit meer kunt zingen. Onze muziek. Hij gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Het ware verhaal van de man die zong wat wij voelen. Wegen succes verlengd tot en met december 2013. Reserveer via 0900-1353. 45 cent per minuut. Of op hijgelooftinmij.nl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 Kijk op Audi.nl. Audi, voorsprong door techniek. De droom van elke MKB'er? Zaken doen waar je wilt, wanneer je wilt en hoe je wilt. In de cloud en overal en altijd persoonlijke ondersteuning? Stop met dromen. Ga naar mkbindewolken.nl. Cloud computing waar ondernemers blij van worden. De Audi A4 1.8 TFSIe met slechts 20% bijtelling. Plus nu tijdelijk het uitgebreide e-edition pakket en metallic lak helemaal gratis. Dus zonder bijtelling. MKB in de wolken.nl. Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. Jovinko. Jovinko! Prachtige vrijdrap. En dat is de man dus die de treffers maakt bij Juventus. De Serie A kijk je live op Fox Sports.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 Minister Kamp vindt dat mensen die wonen op de plek waar proefboringen met schaliegas gaan plaatsvinden... het landsbelang zwaarder moeten laten wegen dan het eigenbelang. Ethicus Guilenne van Tiel geeft haar mening. En onze auto's worden van zulk sterk materiaal gemaakt... dat de brandweer niet meer over het juiste materiaal beschikt om iemand te bevrijden die is verongelukt. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag en vandaag is dat Tim Paradijs. En uw mening die kunt u kwijt via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website ditstedag.nu.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 Vandaag met Guilene van Thiel als ethicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ik wil met je praten over de uitspraken van minister Henk Kamp. Eerder deze week bij de presentatie van wat het kabinet wil... met de omstreden proefboringen naar schaliegas. En toen zei hij het volgende. Het zijn vaak mensen die, die in een regio leven... waar de winning van schaliegas mogelijk aan de orde kan komen. En ik begrijp heel goed dat als het een belang is voor het land als geheel maar dat er winning in bepaalde gemeenten plaatsvindt... dat in die gemeenten men extra aandacht heeft voor het onderwerp... en dat men ook kijkt naar het eigen belang. Onze verantwoordelijkheid is om uh, een besluiten te nemen... die goed zijn voor het land, voor de bevolking als geheel. Ja, later zei minister Kamp het nog wat scherper tegen nu.nl. Ik snap dat mensen eigen belangen hebben... maar ik verwacht van de mensen dat zij ook oog zullen hebben... voor het algemeen landelijk belang. Nou, dat is duidelijk, Guilene, uh, Het landsbelang wordt in, uh, in de strijd gegooid eigenlijk door de minister. He, vind je dat terecht dat hij dat doet? Um, nou, ik vind het best terecht dat je af en toe aandacht vraagt voor het landsbelang. En um, ik vind het eigenlijk niet zo heel verstandig om dat landsbelang ook meteen heel erg tegenover het individuele belang van mensen te plaatsen. Want uiteindelijk is het landsbelang eigenlijk ook allemaal een verlengde van ons eigen belang. Um, maar ik vind dat de minister het wel voorzichtig moet zijn om het zo scherp en zeker in deze fase van het debat uh, in te zetten. Oh. Vind ik dat hij daar te snel en te sterk uh, mee uh, ja? Ja, want hij reageert ja. natuurlijk op, uh, op plaatselijke uh, burgemeesters, maar ook bevolking, die zegt: Ja, alles best, maar niet bij ons. Ja, maar ten eerste is het politieke proces nog niet uh, afgerond. Uh, de overheid kan bepalen uh, dat er uh, iets moet gebeuren... in het algemeen belang of in het landsbelang. En dat burgers daarvoor, daardoor nadelen ondervinden. Um, maar dan moet de overheid wel zorgen... dat er een zorgvuldig politiek proces aan vooraf gaat. En we zitten eigenlijk nog midden in dat politiek proces... waarin moet gekeken worden wat, zijn precies, wat is precies het belang van het land? Hoe, uh, wat, wat verwachten we van deze maatregel? En wat zijn de offers die burgers moeten brengen. En zijn dat onevenredige offers die bijvoorbeeld compensatie zouden behoeven? Nou, in deze fase wordt dat allemaal nog onderzocht. En minister Kamp is wel heel erg bezig om... In de, midden in dit proces nu een beroep te doen op het landsbelang... met andere woorden, eh, burgers, eh, u moet nu slikken. Terwijl eh, ik juist denk dat mensen dat wel kunnen doen... en dat je ook van burgers goed burgerschap mag verwachten. Mm -hmm. eh, maar dat je daarvoor wel eh, een zorgvuldig politiek proces moet doorlopen... waarin mensen inderdaad zien dat het redelijk en rechtvaardig is wat er gebeurt. Ja, en daar is nu nog helemaal geen sprake van... omdat we nog maar helemaal aan het begin van zo'n proces zitten. Nou, we zitten er eigenlijk midden in. We zitten niet meer helemaal aan het begin... omdat er wel wat rapporten naar voren... Zijn zijn gekomen. Um, maar ik vind dat de minister dan heel snel uh, woorden uit die uh, rapporten overneemt en in wollige bewoordingen praat waarvan ik begrijp dat burgers zeggen van ja, maar dit is eigenlijk nog veel te vaag om nu te zeggen het landsbelang is inderdaad zo groot dat ik uh, moet accepteren dat mijn drinkwater vervuild ja. kan uh, raken. Want uh, er worden termen gebezigd als het, het risico is beheersbaar, het risico is gering. Um, ik, hij zegt bijvoorbeeld dingen als als het verantwoord kan, moeten we het doen. Ja, daar kan natuurlijk niemand tegen zijn, maar daar gaat de hele discussie nee. over. Dus, um, zegt dat... Hij vraagt het eigenlijk te vroeg van de mensen. Je hebt ook ja. een persoonlijke connectie, want jij komt uit een van de plaatsen... waar ja. mogen die proefboringen plaatsvinden, uit ja. Bokstol. Heb je daar ook nog familie? Ja, zeker. Mijn ouders en, en twee broers wonen daar. Ja, en ja. Hoe, en, en hoe, hoe ervaren die dit? Nou, ik heb, ik heb mijn vader gisteren aan de telefoon gehad en gevraagd... Van, hoe vind je dat? Nou, ik had hem er nog niet over gehoord... terwijl ik het hele weekend daarvoor met hem had doorgebracht. Dus uh, het, het zat kennelijk al niet heel niet erg heel hoog. hoog nee. <laughs> um, maar hij vertelde onder andere dat de emoties van mensen ook heel erg hoog... Uh, opliepen door de geschiedenis van, uh, van dit hele verhaal. Want de gemeente Bokstel had namelijk eerder aan een bedrijf al een vergunning voor een proefboring verleend en die waren later teruggevloten. niet alleen door de rechtbank, maar ook door de Toenmalige minister Verhagen. En um, uh, zij er schijnt in Boksel nogal het gevoel te bestaan bij veel mensen... dat zij dit door een strot geduwd ja, ja. Uh, krijgen. En ik weet niet of dat terecht is. Um, uh, ik merkte wel dat, dat mijn vader nog een hele open houding had... ten aanzien van dat schaligas. Ik denk dat dat ook goed is en dat je dat ook van burgers wel mag verwachten. Mm -hmm. um, maar... Juist daarom moet de minister niet al te veel uh, vooruitlopen... op de resultaten van onafhankelijk onderzoek wat er wordt gedaan. En nu al zeggen van ja jongens, het is landsbelang... Um, en dat moet u maar voor uw ja. eigen belang laten gaan. Nou, als je het hebt over landsbelang, dienen van landsbelang... dan denken we natuurlijk ook altijd uh, aan, uh, aan John F. Kennedy... die bij zijn inauguratie in 1961 daar ook deze legendarische oproep bij deed. En zo, so, mijn fellow Americans, vraag niet wat je country kan doen voor je... Ask what you can do for your country. Nou, Dat doet vermoeden dat Amerikanen altijd onmiddellijk bereid zijn... het landsbelang voor hun eigen belang te laten gaan. Is dat zo, denk je? Nee, dat denk ik niet. Nee? nee, kijk, dit is natuurlijk een prachtig moreel appel... van een president op zijn burgers om goede burgers te zijn... en te kijken wat wij als burger kunnen bijdragen... aan, aan, het, aan het grotere geheel en aan het landsbelang. En dat is iets wat we, denk ik, met z'n allen moeten steunen... en wat we ook in allerlei politieke discussies ook best over het voetlicht mogen brengen. Maar het gaat hier om een moreel appel van een staatsman op zijn burgers. En natuurlijk mag de overheid in bepaalde gevallen een, een moreel appel op zijn burgers doen. Um, uh, nou is het wel zo dat uh, het hele idee dat Amerikanen zo verschrikkelijk uh, het landsbelang voor ogen houden, dat is natuurlijk een samenleving waar heel weinig collectief mm -hmm. uh, de overheid eigenlijk maar een hele kleine rol speelt en collectieve voorzieningen uh, al heel snel op enorm veel weerstand stuiten. Daar is toch ieder voor zich... Hè, Zelfs en, een ziektekostenverzekering. Precies, dat hebben ze eigenlijk nooit kunnen regelen. Wat ze daar wel uh, meer hebben, althans dat heb ik gelezen in het het uh, boek Reizen zonder John van Geert Mak... is een heldencultuur. Waarin individuen zichzelf opofferen voor het algemeen belang. Brandweermannen zijn daarvoor. De beelden van die nemen grotere risico's... om uh, de samenleving te behoeden tegen ernstige ongelukken. En daar is een enorme cultuur van heldendom omheen... waarin die mensen... Ja, vereerd worden en dus ook het, het, het, het held zijn een hele grote rol ja, speelt Maar dat is wat anders dan te zeggen van oké, okay, ik offer mij op... en jullie mogen naar schaliegas gaan boren onder mijn huis. dat is, ja, dan nou, een het, het, andere is situatie. het is een vrijwillige keuze. Kijk, als iemand zegt, ik vind het prima, het belang lijkt mij zo groot... ik kies zelf dat ik uh, daarvoor offers breng. Dat is een andere positie dan wanneer de overheid uh, beslist... dat een aantal van haar burgers uh, offers moeten brengen voor het algemeen belang. Want dan geldt ook in internationale bedragen verdragen en in wetten dat die burgers eh, daar deels beschermd moeten worden... tegen willekeur van de overheid op dat vlak. En als er sprake is van een onevenredig offer door een bepaalde groep burgers... dan kan er ook een compensatieregeling ja, nodig bijvoorbeeld zijn. Bijvoorbeeld zoals in Groningen, waar geboord wordt naar aardgas? Die mensen worden soms ook uh, schadeloos gesteld. Hè? Ik bedoel, dan uh, als daar de huizen scheuren, dan zegt niet iedereen van God, dat was dan uw offer en bedankt voor het algemeen belang. Maar dan worden er compensatieregelingen uh, getroffen. En dat gebeurt ook bij wetgeving, bijvoorbeeld, waarin de overheid ineens besluit wetten te veranderen. Die voor een bepaald, uh, bepaalde groep burgers grote. Financiële gevolgen hebben. Ja, nou, conclusie van het verhaal is dat je zegt: landsbelang mag je best als overheid hanteren. Maar niet op dit moment en niet in deze discussie over schaligas. Precies. Luister naar Dit is de Dag op Radio 1. I'm gonna, like gonna state my case as a Stop for a while Want a conversation I swear you're gonna like it I stake my reputation I'm starting to fall in love with you What am I supposed to do? I don't know a bit of dynamite when you turn up the heat I We gaan het land in. Nieuws van dichtbij. Goedemiddag. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam. Gewoon met het openbaar vervoer. Uw supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Rieden. Ik vind het fantastisch. Waterskieën skiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Daar gaan we nu naartoe, maar dat moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van dichtbij. MK mooi. Onze collega's van de regionale omroep vertellen het nieuws dicht bij huis. Vandaag steken we ons licht op in Limburg, Amsterdam en Gelderland. We beginnen bij L1 Limburg dus. Dennis Ewald, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bijzonder nieuws. Het aantal inwoners in jouw provincie groeit... Ja, nog niet. Dat is eigenlijk het, een kleine kanttekening. dat okay. uh, zat al heel jarenlang zat er een flinke daling in. En uh, pessimistische prognoses van een aantal jaren geleden. Daarin werd gezegd van dat wordt alleen maar erger en uh, hadden we rekening mee dat we daar een uh, serieus probleem mee gaan krijgen. Nou, het blijkt enigszins mee te vallen, dat is het goede nieuws. Uh, de krimp is niet zo sterk als men verwacht had. Het is nog steeds aan het afnemen, maar veel minder sterk dan verwacht werd inderdaad. Uh, in het noorden en het midden van de provincie is het inwonersaantal zelfs een beetje aan het stijgen. In het zuiden uh, nog steeds een lichte krimp, maar daar woont ook het merendeel van de Limburgse bevolking. Maar hoe komt dat nou? Uh, mensen met name Duitsland, uh, Midden- en Oost-Europa, die komen deze kant op. Die komen hier uh, wonen en werken en die krijgen hier ook vaak uh, kinderen. Het aantal Limburgers dat overlijdt, dat is nog steeds hoger dan het aantal Limburgers dat geboren wordt. Maar die uh, instroom die zorgt, uh, die, die compenseert dat... Enigszins. Dus dat zijn met name mensen uit Oost-Europa, zeg je? Ja, Duitsland, Midden- en Oost-Europa. En Oost-Europa, dan zal het vooral uh, Polen zijn mm -hmm. wat dat betreft. En heel veel Polen vestigen zich, vestigen zich in Midden- en uh, Noord-Limburg. En die willen daar ook blijven. En die krijgen daar kinderen. Dus die, uh, ja, die zorgen voor goed nieuws wat dat betreft. Nou, en dat allemaal natuurlijk omdat Limburg zo'n hele mooie provincie is. Zuid-Limburg, je zal hem maar wonen. Groot huis, prachtige tuin ruimte. dat is een bekende spotje. Dat heeft uh, blijkbaar uh, zijn vruchten afgeworpen, uh, Dennis. Eh? Ja, nou... <laughs> of ja, of is dit het spotje het... nou net niet over de grenzen uh, in Duitsland en ja. Polen uitgezonden? Ja, ik ken ja, ja. dit spotje ook. En het is niet geheel waarheidsgetrouw. Ik ben nog nooit uh, in een file terechtgekomen. Nou, Welk spotje is dat wel kan je afvragen, natuurlijk. Nee, dat is ook waar, natuurlijk. Um, maar die Polen die willen dan met name in, in, in Limburg wonen. Enig ja. idee? Hebben jullie zoveel werk te bieden? Of wat is dat? Nou, in het noorden en het midden blijkbaar wel. Uh, daar, zit, uh, daar valt nog een hoop te doen voor uh, de Polen. Ze vestigen zich ook met name daar en, uh, en willen daar inderdaad blijven wonen... en krijgen er ook kinderen, dus zorgen ze voor bevolkingsaanwas. Ja goed, heel veel families die dus al generaties lang hier wonen... zijn uiteindelijk ook op deze manier in de provincie gekomen. Ja, en, en wat voor werk doen ze vooral in Limburg? In de tuinbouwsector veel, maar ook in de, uh, uh, de klussensector en dergelijke. Ja, het zijn clichés uiteraard, maar dat zijn kleine klusbedrijfjes, bijvoorbeeld eenmansbedrijfjes. En er, wordt heel veel, uh, ja, er is veel werk te verzetten nog ja. altijd. En de echte limbo's, hoe reageren zij erop? De, komst de van echte zover, limbo's? Nou ja, de, de, de originele, authentieke, autochtone ja, maar, Limburgers. Ja, ja, maar die moeten dan ook misschien eens naar hun familiegeschiedenis kijken. En die zullen zien dat generaties geleden. dat zij ook hier eh, oorspronkelijk niet vandaan kwamen. Ja. Er zijn er natuurlijk uiteraard wel bij. Maar we zullen er uh, inderdaad aan, aan moeten wennen. Ja, maar het gaat goed. Er, er ontstaan niet hele enclaves. Uh, waar mensen zich afzonderen nee. van de rest van de bevolking. Nee. Nee, daar is geen sprake van, wat dat okay. betreft. Dennis, dankjewel. Straks bij de collega's van Villa VPRO... meer aandacht voor de mooiste provincie van het land. Nou ja, een van de mooiste. Maakt niet uit. Jetske Schrijver, AT5, Amsterdam. Uh, hallo. Ja, goeiemiddag. Ja, jullie brengen vandaag nieuws over te veilige auto's. Hoe, hoe kan een auto nou te veilig zijn? Ja, dat klinkt wat curieus. Hè? Maar de brandweer Amsterdam maakt zich grote zorgen... over het feit dat die auto's tegenwoordig zo veilig zijn geconstrueerd... dat ze er veel langer over doen in veel gevallen... om uh, klemgeraakte slachtoffers bij ongelukken los te knippen. Dat kan natuurlijk leiden tot behoorlijk gevaarlijke situaties. Dat was ook het geval uh, ongeveer een maand geleden... bij een ongeluk in Alsmeer. Daar uh, ging de Amsterdamse brandweer op af. Het was heel warm en het duurde ruim 2,5 uur... voordat de bijrijdster, die zwaar gewond was, werd bevrijd. En uh, dat had dus alles te maken met het feit dat ze in een zeer uh, stevig geconstrueerde nieuwe auto zat. Die ze dus eigenlijk uh, nauwelijks opengeknipt konden krijgen. Ja. En uh, die vrouw is vanwege tijdsverloop hebben ze toen haar ter plaatse moeten opereren. Haar benen moeten amputeren. Zo. In plaats van dat dat in het ziekenhuis gebeurde. Dat is heftig. Maar ja. zou je niet kunnen stellen dat uh, als die auto dus niet zo veilig zou zijn gemaakt als nu. Dat de gevolgen voor de personen nog veel ernstiger zouden zijn geweest. Ja, zeker. Dat zou, ja, of dat in dit geval zo was geweest, dat is moeilijk te zeggen. Maar dat is natuurlijk het dilemma. Uh, aan de ene kant uh, is er natuurlijk een grote roep om steeds veiliger auto's en terecht. Maar ja, dat kan dus ook een keerzijde hebben. En uh, dat is, uh, ja, ja, dat en is gebeurd. Dat... Ja, uh, precies. Wat, wat moet er nu gebeuren? Moeten de fabrikanten dan toch hun auto's aanpassen? Minder veilig maken? Nou, dat, dat lijkt ook de brandweer niet, niet nee. een uh, optimaal scenario. Dus ja, wat zij zelf zeggen is... Uh, uh, het materiaal wat ze op dit moment uh, hebben op de, uh, bij de brandweer... er is geen beter gereedschap te krijgen dan wat ze nu hebben. Uh, dus het enige wat ze kunnen doen is scherp blijven op, uh, op de ontwikkelingen... Uh, bij autofabrikanten en daarop in blijven spelen. Maar het uh, mogen duidelijk zijn dat dat een, uh, nou, een, een, een moeilijke wedloop is... zeg maar, om dat ja. bij te houden. En op dit moment uh, is dat in ieder geval een zorgelijke situatie. Uh, en heb je ook het idee om welke auto's het precies gaat? Of, of zeg je in het algemeen nou, dat zijn gewoon de nieuwste de auto's, uh, ja. Ja, ja, bepaalde voor merken de wetens... zijn er niet of zo. Die dan... Nee, dat, daar, daar zijn ze niet specifiek over. Het, het gaat echt om, om zeer nieuwe auto's die uh, ja, zo stevig en veilig geconstrueerd worden... dat daar niet doorheen te komen is eigenlijk met, uh, ja. met het materiaal wat ze nu hebben. Goed, jets geschreven, AT5, dankjewel. We gaan naar Frank van Dijk, Omroep Gelderland. Goedemiddag. Hi Frank, ja, in Arnhem hebben jullie uh, heel feestelijk een uh, nieuwe inwoner onthaald, hè? <laughs> daar zijn we druk mee bezig, ja. Dat stukjes. is nu gaande, ja, ja. Ja. Waar hebben we het over? We hebben het over het feestaardvarken. Um, Burgerso, de dierentuin daar. In Arnhem bestaat er 100 jaar. Ik hoor mezelf trouwens wel terug met vertraging, Wat een wat beetje verrend is. Maar um, bestaat 100 jaar. Een beroemde dierentuin. En ja. die heeft uh, in het kader van het feestjaar een uh, cadeau voor de stad bedacht. Een feestaardvarken. Maar dit is een, een varken van ja, waar het? Ja, 30 meter bij 9. Dus een gigantisch beest. Het is rood. Het weegt uh, 150.000 kilo. Het is de afgelopen maanden gemaakt door een kunstenaar in een loods uh, op een industrieterrein. En het is, wordt vandaag en morgen in stukken vanuit het industrieterrein vervoerd naar de stad, naar het centrum. Daar is een klein parkje. En um, het grappige van dat parkje is dat eigenlijk heel veel Arnhemmers geen idee hebben waar het ligt. Het, het, het Bartok Park. Maar dat wordt vanaf nu echt een uh, techplaatst. Ja, want dat ja. beest komt uit uit te liggen. En uh, dat wordt daar nu in elkaar gezet. Je kunt via onze site, kun je het volgen, via een livestream, hoe dat in elkaar wordt gezet. Maar dat het heeft dus uh, als gevolg gehad dat je vanochtend in de file kon staan en je baas moest bellen van, uh, ik kom wat later, want... Uh, dat ding werd vervoerd. Er de, de, de, de, de, de, de ligt een snuit ja. van een aardvaker voor mijn neus uh, van ja. 9 meter hoog, dus ik kan er niet omheen. Nee, en die snuit die staat nu omhoog, zie ik, op de livestream ja. van ja, de Omroep ja. Gelderland. Uh, vind, vind je het een leuk en mooi ding? Nou, um, de, de, de kunstenaar er komt een heel politiek antwoord, je hoort ja. het al. De kunstenaar Florentijn Hofman die kennen we al van een ander dier. De gemeente Nijmegen heeft uh, een, een konijn, een uitkijkkonijn gehad... in het Valkhofpark. 40.000 uh, plankjes op een stalage die kon je inklimmen, dan kon je uitkijken. En dat beest had een gigantisch lelijke rode neus. Dat is echt een afzichtelijk konijn. En dat ja. staat dan op die skyline van Nijmegen... Wat ik een van de mooiste beelden vind als je naar een stad toe rijdt, over die walbrug, dat ik je Nijmegen daar zo zit liggen. En daar stond dan dat konijn. Dus dat vond ik niet zo ja, ja, en Die raarvaring. rode neus komt terug nu in, in het aardvarken. Ja, maar ik vind deze wel leuk. Hij ligt er ja? heel relaxed bij. Nog wel? Ja. Ja, ja. Maar of is die bijna klaar nu? Is dit, uh, ik denk, hij wordt nog gekanteld naar voren. Maar dit is de eindpose. De eindpoos is inderdaad dat hij eigenlijk op zijn rug ligt. Dus oh. dat hij naar boven kijkt en dat hij, volgens mij heeft één been een beetje opgetrokken. Maar hij ligt gewoon lekker relaxed op zijn rug in het park. En dat ga je straks lekker met raadloos internet op je laptopje of op je telefoon gaan in het park zitten. En dan uh, heb je natuurlijk iets te drinken gehaald uh, ja. of iets te eten uit de stad. En dan, ik zie mezelf er wel zitten. Ik vind het, ik vind het wel iets hebben. Nou, een uh, gigantische onderneming. Vanochtend uh, vroeg begon dat al. Laten we even luisteren naar een vrachtwagenchauffeur die het aardvarken, het aardvarken in delen moest vervoeren. Het was vanmorgen wel opvallend. We zijn om 6 uur begonnen. En ik denk dat ik uh, misschien al wel 15 fotografen heb gezien. En ik denk aan het aan, aan publiek, een man of 40, 50. Op het moment dat wij aankomen is de straat afgesloten en gaan wij tegen het verkeer in het centrum in. Ja, Frank van Dijk, wanneer is het uh, voltooid zodat dat het allemaal klaar is? Ja, de, die, die stukken worden dus nu, de grote stukken worden zijn vandaag gebracht. Morgen de wat kleinere stukjes, daar hebben ze geen diepladen voor nodig. En dan wordt het dus in elkaar gezet. Um, dat zal de komende dagen gaan gebeuren. 12 september is dan echt het officiële moment... Van dat het wordt gepresenteerd en wordt geopend. Maar de dagen daarvoor zal die ook al klaar zijn. Dus dat, dat gaat echt tussen nu en het weekend gebeuren. Want dit weekend is er ook al van alles te doen in de stad... met een uitmarkt en een cultureel uh, culinair gebeuren. Dus dan willen ze denk ik al dat het, dat het er ligt. En uh, vindt iedereen het wel leuk? Want ik zie op de livestream ook dat er uh, wel vlakbij huizen staan... en dus mensen wonen. Die, die, die ja. vinden dit prima om hierop uit te kijken voortaan. Ja, de... de daar stond eerst gewoon een gebouw. En daar oh. is nu een park gecreëerd. Dus die mensen zijn al heel erg blij met het okay, park. Ja. En um, ja, het is een stukje, ik zei het al, heel veel mensen kennen het niet. Dat komt omdat haast niemand daar komt. Dus ik denk dat dat nu wel een soort nieuw bruisend centrum gaat worden. Goed. Ik, de mensen in Arnhem zullen er blij mee zijn, denk ik. Genoeg uh, promotie voor Gelderland en Arnhem. Maar uh, je hebt gelijk van Frank van Dijk. Dank je wel. Ook een mooie provincie, ja. Zeker. Je. Dank je. <lacht> Wij uh, gaan naar onze Dichter bij de Dag. En vandaag is dat uh, Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, ook vanuit Gelderland. Ook vanuit Gelderland. Kon jij inspiratie vinden bij Frank de Grave, Theo Boer, Guilene van Tiel en Yves Gijraad? Ja, zeker. Goed, dan luisteren we naar je. Hoe een oorlog te beginnen. Eén, een schone oorlog bestaat niet. Wel een oorlog die achteraf op te poetsen is. Kijk, hiervoor in de hoofdstukken, er zijn overwegingen te maken. Noodzakelijke maatregelen zijn nodig. Als het verantwoord kan, moeten we het doen. En... Alles heeft consequenties. 2. Vier met de koning en de premier het honderdjarig bestaan van het vredespaleis. 3. Mobi mobiliseer aanleidingen, gemoedstoestanden, belangen en kwesties... bij voorkeur zware die vlammen als een kampvuur voor een goed gevoel. 4. Vraag niet wat het land voor jou kan doen. Vraag wat jij kan doen voor het land achter je huis. 5. Vertoon megalomaan gedrag. Loop regelmatig tegen een muur. 6. Lees. Lees Augustinus. Lees rapporten. Tolstoy, Nijntje. Lees het boek over het Vredespaleis. 7. Gooi alle paracetamol in de prullenbak. Bereid je erop voor dat je gezicht eraf geblazen kan worden. 8. Vernietig massa's wapens. Dank je wel, Tim. Jouw gedicht is terug te lezen op de website Dit is de Dag.nu. Ja. En daar kunt u later ook gesprekken terugkijken... en reacties of uw ideeën kwijt. Straks hier op Radio 1 Villa VPRO met Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo. Uh, We gaan verder met onze serie over Limburg. En vandaag spreek ik met uh, Huub Paulussen... hoofdredacteur van Dagblad de Limburger. De beste krant van Nederland, zegt hij zelf. In het panel natuurlijk heel veel Syrië... en 100 jaar Vredespaleis in Den Haag. Tot zo in de Villa.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 Bij de kouwberg in Valkenburg aan de Geul heeft een rijdende bermfreesmachine voor een ravage gezorgd. Op de steile weg raakte de remmen oververhit waardoor de chauffeur het voertuig niet meer in de hand had. De chauffeur reed ongecontroleerd de kouwberg af en raakte onderaan de berg twee busjes en een auto. Uiteindelijk kwam de bermfreesmachine tegen een paal tot stilstand. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. En de rechtbank heeft hoofdverdachte Brent L in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven... tien maanden jeugddetentie opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk... Hij is schuldig aan poging tot doodslag. Volgens de rechter zijn de straffen tegen alle verdachten lager dan geëist... omdat beelden van de mishandeling op tv en de sociale media te zien waren. Tegen El was twee jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Rijnand Zwaan bij de ANWB heeft verkeersinformatie. Op de A2 vanuit België naar Maastricht. Daar loopt het vast voor Maastricht over 3 kilometer. Het was een aanrijding op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... bij knoop het Noordhoek. Alle rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog wel 3 kilometer fieden. Dan de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam... voor de Heinen-Noordtunnel 3 kilometer fieden. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. En het loopt vast op de N9, Den Helder, richting Alkmaar... bij de afrit Bergen 2 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Gerrit Jochems. Goedemiddag, welkom in de Villa. Om vier uur belangrijk nieuws over de zon. In het buitenlandpanel heel veel Syrië, vragen, vragen, vragen, zoals... Hoe hou, je, hoe hou je een beperkte aanval beperkt? En het ongemakkelijke antwoord is natuurlijk niet. Maar er is meer aan de hand. Bijvoorbeeld de viering van 100 jaar Vredespleis in Den Haag. En volgens de hoofdredacteur van het dagblad De Limburger... is zijn krant de beste van Nederland. Hij is de gast in onze serie over Limburg. Commentaar kunt u kwijt op villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Is het stedelijk museum in Amsterdam eindelijk weer eens open stapt de directeur op. En Goldstein is dat. Opmerkelijk, want je zou toch denken dat het boeiend is... directeur te zijn van een museum dat leeft en dus geopend is. Rutger Ponsen, kunstcriticus van de Volkskrant. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Gelijk maar een hele simpele open vraag. Wat is hier gaande? Uh, dit is volgens mij een mismanagement uh, van de raad van toezicht van het stedelijk die de verkeerde directeur heeft aangesteld. Zo, uh, zijn we gelijk binnen zeg. Ja, Vertel, leg hard. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, dat is, dat, het, het conflict uh, tussen en Goldstein van het stedelijk en uh, de gemeente Amsterdam heeft daar volgens mij partij gespeeld. Zij, Zij werd aangesteld een paar jaar geleden. En wat uh, uh, te wachten stond was een enorme bouwput... die maar niet uh, vol raakte met een nieuw museum. Maar dat wisten, of niet? Pardon? Dat wisten. Dat wist ze, maar ze wist niet als Amerikaanse hoe in de Amsterdamse gemeente functioneert. Ja, ja. Kijk, in Amerika waar ze vandaan kwam, ze heeft 25 jaar in het Museum of Contemporary Art in Los Angeles gewerkt. Daar gaat het allemaal veel meer over privé geld en over privé gebouwen. En zij wisten natuurlijk wel dat het Amsterdamse Museum stedelijk een eigendom is van, het, van de gemeente. Ja. Maar dan heb je dus ook echt helemaal niets te zeggen over vertraging of wat dan ook. En dat heeft haar waarschijnlijk opgebroken. En dat heeft hij ook. Ja, dat is natuurlijk toch een animositeit ontstaan. tussen gemeente en Colstein. Uh, en Zoals je het nu zegt, zou je denken dat zij gelijk heeft? Uh, daarin heeft ze wel gelijk. En, waar ze, waar ze geen gelijk in heeft, is in. Kijk. Het profiel van, het, van de directeur van het Stedelijk was tweeledig. En je moet het gebouw openmaken. En je moet het voorzien van de juiste tentoonstellingen. Hm. En wat zij ook met haar tentoonstellingsbeleid heeft gedaan... is dat ze toch niet aansloot op datgene wat het Stedelijk altijd in de jaren heeft voorgestaan. Namelijk experimenteel tentoonstellingsbeleid. Hm. Zij is gespecialiseerd in de jaren 60 en 70 Amerikaanse kunst. Dat heeft ze ook veel laten zien uit, uit de collectie die het Stedelijk ook zeker op grond daarvan heeft. Maar omdat nu tot een soort hedendaagse kunstbeleid te, om te buigen. Daar komt natuurlijk wel iets meer voor kijken. En ik geloof dat die twee fronten gemeente... en en daar kreeg ze eigenlijk ook heel veel kritiek op. En dus er is een soort spanning ontstaan tussen haar... die niet echt heel erg uh, communicatief was... in de benadering van pers en van publiek... Hm? maar meer echt een kunstenaarsdirecteur uh, was. Daar kon ze eigenlijk het beste mee optrekken. Ja. In, in Nederland heb je echt een gezicht naar buiten toe. Je, moet je, niet, je hoeft je niet te verantwoorden misschien, maar wel je moet je presenteren. En in Amerika is dat allemaal veel, veel meer naar de achtergrond. Een directeur ja. is daar verantwoordelijk voor beleid, moet de sponsoren en de founders en alle verzamelaars uh, uh, een warm hart toedragen, maar je hebt niet echt een publieke verantwoording. En in stedelijk, het stedelijk is natuurlijk toch... Dat wordt in Nederland en zeker in Amsterdam gezien als ons museum. Ja. En dat moet je beter te presenteren naar buiten toe. En als je daar een beetje onhandig in bent, zoals zij eigenlijk is... Ja, dan heb je natuurlijk toch een probleem. En dat heeft zij ook wel aangevoeld, waarschijnlijk. Ja, dus ze hebben eigenlijk iemand gekozen die... A, het uh, media uh, uh, technisch niet al te goed doet. Met een andere expertise dan nodig voor het stedelijk. En een andere ambitie dan nodig voor het stedelijk. Dus op drie fronten fout. Ja. En dat, is natuurlijk... dat is knap. Ja, dat is heel knap. Ik zie ook wel, uh, kijk, je kan, je kan het uh, Goldstein kwalijk nemen dat zij dat niet heeft weten om te buigen. Dat ze hmm. niet heeft gedacht van oké, okay, het stedelijk is dicht, dat gaat voorlopig nog niet open. Ik moet het anders proberen te doen. Ik moet me ten opzichte van de gemeente anders opstellen. Dus ik moet mijn karakter een beetje bijvormen. Uh, dat kan je haar misschien kwalijk nemen, hoeveel je dat... Hoewel dat natuurlijk heel moeilijk is om dat te doen. Maar je kan het zeker de Raad van Toezicht kwalijk nemen dat ze haar ooit hebben aangenomen. Want laten we wel wezen, de Raad van Toezicht is degene uiteindelijk die bepaalt... Dit is de voordracht voor de gemeente ja. uh, om deze directeur naar voren te schuiven... en te laten bekrachtigen door het Wethouw van Cultuur. Wie is de, ge de, de gedroomde kandidaat om haar op te volgen? Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk, want daar krijg je weer hetzelfde dilemma. De Raad van Toezicht moet bepalen waar ze met het museum ja. toe gaan. Beperk je dan tot wat jouw gedroomde kandidaat zou zijn? Oh, dat zijn er een, in Nederland zijn er een paar uh, die uh, kunnen groeien in hun rol... Uh, Noem een naam. En ik denk aan uh, de meester van uh, Kunstcentrum De Appel in Amsterdam. Mm -hmm. Zeker iemand is die bekwaam. Ik bedoel, ja. of ze doet of niet, dat weet ik niet. Maar ze zou kunnen rollen in de rol in haar rol. En dat is en, belangrijk. En als het voorafgaande van wat je allemaal gezegd hebt allemaal waar is, dan wordt die het dus niet. <laughs> ze zal zich twee keer achter de oren krabben om, om deze baan aan te nemen. Ja. En ze weet natuurlijk van binnenuit, vanuit de Amsterdamse politiek... hoe lastig het is om ja. uh, van een gemeente onafhankelijk beleid te voeren. Ja, zeker. Oké, oh. okay, we komen er vanzelf achter. Wie het woord Rutger Pons, kunstcriticus van de Volkskrant. Hartelijk dank. Graag gedaan. Pst, één minuut. De fabriek. We zijn in Delcel, op een chemische fabriek. We zijn na een half uur onderweg, half twaalf. We hebben net de ploeg afgelost. En iedereen begint nu aan het werk te gaan. Als de fabriek gewoon rustig draait, ja, dan kan de nacht wel heel lang duren. Nou, ik denk dat je een uur of vier, dan, heb, dan krijg je meestal wel een dipje. Dan loop even een rondje. Even naar de buitenlucht, even mijn neus halen. Dus is de sfeer gewoon anders. Dat je weet dat de rest van Nederland op één oor ligt. En dat jij hier nog aan het werk bent. Dat je na het echt alleen toegewezen bent met je ploeg. En dat je dat je nacht succesvol door moet brengen. Ik heb het idee dat we dan wat dichter bij elkaar staan. Je hebt meer tijd voor elkaar. Dat je wat meer voor elkaar zorgt. En dan zie je ook wel eens iemand heel moe wordt, en dan zeg je ook van God, dan gaat het nog. Ach, dit is wel een hecht clubje. Ja, ze zeggen wel als de nachtdienst is het mooiste wat er is. Hè. Ja, ik zou ook echt niet weer terug willen, in de dag niet, echt niet. U hoorde één minuut gemaakt door Tjitske Musche. De hele week gaat het in de villa over Limburg. Wat is er over van het rijke Roomse leven? Is er nog steeds woede over arrogantie van de Hollanders? Hoe zit het met die Bourgondische keuken en de geur van corruptie? En? Meneer Pastoor, heeft u eigenlijk nog wel wat te vertellen? Vandaag praat ik met uh, hoofdredacteur van Dagblad de Limburger, Huub Paulussen. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in uh, Maastricht. Ja. Um, laten we even met de actualiteit beginnen. Wat is voor de Limburger uh, de actualiteit vandaag? Is dat uh, de afname van de bevolkingskrimp, zoals uitgebreid besproken net bij de EO, met je collega van uh, L1, de Omroep, of is dat uh, toch Syrië? Nee, dan is het toch wel Syrië. Dat houdt ons uh, zelfs in Limburg intensief bezig. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wat, uh, wat komt op het tweede plan, die krimp? Uh, ja, ook dat. Ja, ik uh, ben vroeger in de studio, dus ik weet niet precies waar we vandaag over aan het werken zijn. Oké. Okay. Welk onderwerp? Nee. Um, zit er een, een, een sappig verhaal aan te komen? Over deze of geen? Over deze of <laughs> geen... Uh... Ongetwijfeld. Ja. Ja, we zijn, ja, goed, we zijn continu natuurlijk bezig met allerlei onderzoeksverhalen en ook andere verhalen. Dus, uh, Noem eens één ding waar even... jullie mee bezig zijn. Nee, dat kan ik op dit moment niet doen. Maar dat heeft ja. uh, uiteraard wel weer met uh, corruptie te maken. Want dat is toch iets wat uh, onze provincie ook stevig bezighoudt. Ja. Wij kregen toch een beetje de indruk dat dat... Uh, ja, iemand heeft wel eens gezegd tegen ons... ja, dat is van de jaren 70 en de jaren 80 Nou, dat geloofden wij natuurlijk niet helemaal. Want daarna zijn er ook de nodige dingen gebeurd. Maar dat toch de laatste jaren... dat het toch wel behoorlijk opgeschoond was, de, provincie, wat dat betreft. Ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Maar dat wil niet zeggen dat er niet nog een paar verstekelingen zitten. Nou, en die uh, bepalen natuurlijk ook een beetje de geur en de smaak... van uh, het politieke gebeuren in Limburg. ja wat is het uh, schandaal van de laatste tien jaar... wat er toch het meest ingehakt heeft? Ook qua, uh, ja, uh, qua blazoen van Limburg bijvoorbeeld. Oh, ik vind dat heel lastig. Dat is zijn toch wel... De kwestie van... Namen ja, die is natuurlijk vanwege de positie die Van Rij... Uh, in de hele politiek ook in een landen inneemt... en daardoor heeft het ook een landelijke weerklank gekregen... is dat natuurlijk wel een hele grote affaire. Kijk, hij zit uh, in de Tweede Kamer, Eerste Kamer uh, uh, geweest. Provinciale Staten, wethouder. Dus het is wel een man met een heel, uh, heel politiek uh, oeuvre. Ja. En dat maakt hem natuurlijk tot een bepaalde onderkoning... ook van het Limburgse en zeker van het Roemondse. Ja, want dat verschijnsel... en dan komen we op waar ik het nu over wil gaan hebben... over waar de politieke macht zit, van onderkoningen is nog steeds sprake in Limburg. Ja, die krijgen de bevolking in ieder geval wel die naam, ja. Maar ik denk dat dat niet specifiek Limburg is. Overal zit wel ergens iemand die zich de rol van onderkoning mag aanmeten. Nee, dat snap ik. Maar ik ben juist op zoek naar het verschil tussen Limburg en de rest van Nederland. Want overal heerst corruptie. Laat me natuurlijk niet doen alsof dat niet zo is. Maar het verschil tussen Limburg en de rest van Nederland. Waar zit het belangrijkste verschil volgens jou? Ja, ik, ik, ik denk toch dat dat bij Limburger, en dat is in het verleden ook altijd zo geweest, en uh, of het nou in de kerk of de staat of in welke rol dan ook is, er is ook altijd wel een heilig doel. Ja. En dat zie je steeds weer terug, dat mensen ergens in geloven, en eigenlijk zijn dan alle middelen die, uh, die men wil aanwenden om dat doel te bereiken, ja, die worden gebruikt. En daarin uh, ja, overspeelt men wel eens het drift, driftig zijn hand en uh, gaat, ja. doet men wel eens hele verkeerde dingen. Zeker in het licht van democratische processen. Ja, jullie hebben een aantal uh, uh, onderzoeksprojecten uh, op, op stapel staan. Uh, laat ik er nou gewoon maar even van uitgaan dat dat met de politiek te maken heeft. En laten we dan eens kijken naar waar vroeger de KVP, daarna de, het CDA in het centrum van de macht. Waar ligt dat nu? Ja, dat maakt het nu wel een beetje diffuus. Overigens, de corruptiezaken waar we nu mee bezig zijn hebben echt niet met de politiek te maken. Want okay. op een gegeven moment, het is toch meer, wat zijn de gevolgen daarvan? En dan kom je toch in andere sectoren van bedrijven, zorg en dat soort dingen. Dus dat even, de politiek hoop ik pas nu ook wel een beetje op zijn tellen. Ja, ja en, en, en dat komt... Het, ja, het politieke speelveld is nu heel erg lastig. Uh, er is geen eenpartijensysteem meer... waarin een partij heel dominant was. Het, het speelveld is heel erg verdeeld. En dat maakt dat de partijen compromissen moeten sluiten met elkaar. En dat gebeurt dan toch wel ook in alle openheid om dingen voor elkaar te krijgen. Hm. Dus. Nu kun je in, uh, Limburg in een aantal regio's opdelen. Hè? Uh, je, ja. hebt e -regio, je hebt de Euregio, je hebt het noorden van Limburg, het midden... Uh, dat zijn zo van die uh, regio's ja. binnen Limburg. Uh, kun je nou aanwijzen waar per regio de macht ligt? Is dat helder daar te zeggen? Oeh, dat is uh, wel een hele uitvoerige vraag. Ik vind dat een beetje lastig, maar als, dan ga ik terug naar het politieke systeem, dan zie je wel hele duidelijke verschillen. Het noorden van de provincie zit toch wat meer aan de, aan de rechtsliberale kant. De, de, het midden en het. Uh, de, het westelijk deel van het zuiden zit toch wat meer aan, aan de, de CDA-kant. En je ziet duidelijk dat in de parkstad dat de vroegere mijnglorie uh, daarvoor heerde... Mm. dat daar zit toch met name de partijen als de SP en de PvdA... zijn daar wat sterker vertegenwoordigd. Je ziet daar wel een duidelijke politieke kleur... als ik het even in dat spectrum mag belichten. Weet je wat ik nou opvallend vind? Je noemt de Pvv ja. helemaal niet. Nee, maar dat is natuurlijk ook, uh, denk ik, een, een, vooral een momentopname geweest. En uh, dat is, wat is het exact bij de verkiezingen? Ja, Drie provinciale jaar staten toch? Ja. Of, ja, toen hebben ze het heel goed ja, gedaan. Ja, in eerste instantie. En dat, je zag al bij de, bij de uh, dinges: de overheid. De, de, de, de, de, Nederlandse verkiezingen, dat dat een stuk minder was. Dat was toch ook een beetje de bron van de onvrede... dat er geen, geen coördinatie was op politiek gebied in Limburg... en overal lag de politiek natuurlijk uh, erg met zichzelf onderop. Ja. En daar heeft uh, Wilders met zijn PVV enorm van geprofiteerd in onze provincie, ja. ja. Maar dat is nu niet meer een, een, een macht die echt uh, uh, lijkt door te groeien naar grote hoogte. En waarom is dat? Is men teleurgesteld in dat ze dan toch te weinig voor elkaar ge gekregen hebben... of is het iets anders? Ja, goed, we hebben daar ook wel het nodige onderzoek naar gedoe. Er is geen eenduidig antwoord, maar wat je wel ziet... is dat, denk ik, het voor veel mensen in Limburg een proteststem was... Die gaf men dan liefst natuurlijk aan een bekende provinciegenoot. Men is ook wel een beetje geschokken van het effect dat dat teweeg heeft gebracht. Zowel in de eigen provincie als ook daarbuiten. Want dat was zeker niet de bedoeling, mm -hmm. denk ik, om de partij zo groot te laten worden. Te meer <laughs> omdat Limburg... Eh, nou Ja, dat, ja, dat zien we wel vaker Limburg, natuurlijk. Ja, ja te ja. meer omdat Limburg een bepaalde uh, kleur kreeg. Alsof uh, ja, hier allemaal uh, uh, discriminatie werd toegepast. En dat was zeker, zeer zeker niet het geval. Dus ik denk ook dat de proteststemmers een beetje geschokken zijn van het effect en gedacht hebben, ik ga in de toekomst daar niet meer op stemmen. Betekent dat dat de andere kant van die medaille is... dat uh, er sprake is van een wederopstanding van de klassieke partijen... of zijn mensen niet meer gaan stemmen? Nou, de opkomst, moet ik zeggen, was uh, uh, gaat, uh, ik zou bijna zeggen... net als de lezers van de krant, gaat gestaag toch een klein beetje omlaag... maar ligt toch... Dat is maar een minimale procenten. En, uh, dus de opkomst is nog redelijk, denk ik. Ja. Maar er is natuurlijk ook wat te stemmen nu. Het gaat er ergens over. Het is natuurlijk ons jarenlang naar de vlezen gegaan. Mm -hmm. En nu uh, gaat het allemaal een stuk minder. Dat betekent toch dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid willen pakken... en wel voor een bepaalde politieke kleur willen gaan stemmen. Ja. Dat zie je wel terug. Wat is bij jullie de, de, het economische issue van de provincie? Ja, dat zijn er toch wel een, een aantal. Dat is toch wel de kennisindustrie... Uh, van wat gebeurt er? Uh, je ziet allerlei gebieden, zie je een hoop nieuwe initiatieven ontstaan. Limburg wil dat daarbij aanhaken. De infrastructuur van onze provincie, niet onbelangrijk. En dan toch zorg en vergrijzing. Dat zijn toch wel drie thema's die uh, deze provincie enorm raken en bezighouden. En dat zijn ook punten waar jullie speciaal op letten. Daar zijn wij ook speciaal uh, mee bezig in themagroepen, ja. Ja. Um... Is er sprake van een soort... Ja, vroeger heeft iemand het wel eens genoemd... het Willy van der Kerkhoff-syndroom. Ofwel het Calimero-effect... <laughs> ofwel een minderwaardigheidscomplex. Is daar sprake van in Limburg? Ja, ik... ik, ik ja, goed, je hoort het Heb je er zelf last van? Laat ik het gewoon persoonlijk houden. Nog, ik hoop het niet. Nee, absoluut niet. En, nee. en, uh, maar ja... Ik, ik, ik, ik zie dat niet zo terug... Uh, het kan best zijn dat, dat uh, de rivieren overgaan voor de, ene, voor de Limburgers... wat moeilijker is dan de mensen die boven de rivieren wonen. Uh, maar in de eigen provincie is dat absoluut niet het geval. En ook niet ja, in, de, in de omgang met mensen van buiten Limburg. Ik zie hm. dat niet. Wij koesteren onze waarden. Bij ja. een niet nader te noemen krant in, uh, in uh, het noorden van Nederland... daar werd Limburg wel Limbabwe genoemd. Is dat nou iets ja. waar, je daar, waar je kwaad over wordt? Nee, helemaal niet. Dat geeft toch aan dat het de meest tropische provincie van Nederland is. En dat zijn we ook graag. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hoe, um, hoe ga je als journalist in Limburg te werk? Is dat nou echt heel anders dan bijvoorbeeld een kant in Den Haag of Amsterdam? Ja, dat denk ik zeker. Er zit, uh, ik denk dat er een grote parallel tussen de regionale kranten is, maar het is uh, heel anders dan het werken in de Randstad. Te meer ook, van, u gaf het net een beetje aan, de enorme diversiteit van de ge gebieden en hun achterland. Een deel verstedelijkt, een ander deel nog, nog redelijk op platteland georiënteerd. En ook het feit dat wij uh, ja, in de haarvaten van, van, van de samenleving van de mensen... heel dicht op de mensen, heel, dicht, heel benaderbaar. En bij, uh, bij de landelijke kranten is dat toch, uh, is dat toch uh, heel anders. Men staat hmm. op grotere afstand van het publiek. En uh, ja, in Den Haag zie je natuurlijk ook dat uh, daar wordt Den Haag het grootste fenomeen wordt uh, beschouwd. En daar probeert men elkaar ook de vliegen af te vangen. En daar hebben we gelukkig allemaal geen last van. Wij doen lekker onze eigen dingen in, uh, hmm. in Limburg. En laten Haagse redacties voor ons het centrale verzorgen. Maar dat zou in de haarvaten van de maatschappij zitten, anders dan de, in de rest van Nederland. Hoe verklaar je dat dan? Waarom is dat? <lacht> Omdat ik denk dat, en dat heeft natuurlijk ook met de bevolkingsdichtheid te maken... er is toch een, een, een andere structuur en cultuur in de Randstad... Waar, waar heel veel mensen op een redelijk compact gebied wonen. En dat hebben wij natuurlijk veel minder. Hier is meer ruimte, hier is van oudsher ja. toch ook meer een binding... tussen zaken doen en amusement. Ja. Huub, ik cultuur. ga je even onderbreken, ja. want het nieuwslezer lees de Raymond binnen, Hij heeft nieuws over Samie A, de Hofstad, jongen. Ja, Samir A. wordt volgende week vrijdag vervroegd vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij langer vast zou blijven zitten... maar de rechter heeft dat afgewezen. Volgende week heeft het voormalig lid van de Hofstadgroep... twee derde van zijn straf uitgezeten. En daardoor komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating... De reclassering en gevangenis de Schie hadden positief over de vrijlating geadviseerd. Sami A. zit sinds 2004 in de gevangenis. Onder meer wegens het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. Volgens de officier van justitie is het niet verstandig om hem vervroegd vrij te laten... omdat zijn idealen niet veranderd zijn. Hij vindt nog steeds dat aanslagen op politici en militairen geoorloofd zijn... als ze een hoger doel dienen, zegt het OM. Dank je wel, Wim eh, Paulussen, kan dit nog mee met de krant, dit, dit nieuws? Of zijn jullie nu een avondkrant en is de krant al gezakt? Nee, nee, we zijn een ochtendkrant, hè? Ja. Dus, uh, dus wij dat, sluiten gewoon dus... vanavond heel laat af. Dus dat gaat wel morgen. Dit gaat dit mee. Nieuws. Maar we hebben dat dadelijk online staan. Dus... Ja, maar komt dit op de voorpagina? Nee. Want? Nee, dit, is, dit zal uh, rond de vierde, vijfde, zesde pagina zitten. En hoe komt dat? Omdat er nou, toch te veel randstad is? Ja, en, bo nee, en bovendien is het uh, voor de krant natuurlijk redelijk oud nieuws. Uh, kijk, onze filosofie is toch dat we proberen de voorpaarden zoveel mogelijk in te richten... met eigen materiaal en eigen nieuw materiaal. Hm. Dus niet zozeer... Het Planbare en het opkomende nieuws, om het zo maar te zeggen... maar meer het exclusieve, dat we de mensen nog niet weten. Ja. Dus Syrië zou op de voorpagina komen morgenochtend... als die aanval ingezet is door de westen van de Uiteraard, ja. uiteraard. Ja. Op het moment dat nieuws van die orde van grote... dan ruimen wij ook onze voorpagina uit. Ja. We hadden het erover dat uh, de krant, uh, de, de journalist... en de, in dit geval jullie krant... in de haarvatten van de maatschappij zitten, bovenop de mensen. Zitten jullie ook bovenop de macht... In, in de positieve en de negatieve ja. manier... de positieve manier van controlerend en de negatieve manier... een tikje te veel op schoot? Nou, de laatste hoop ik niet. Maar dat is soms natuurlijk wel een gevolg van. Ja, we beschouwen ons graag als de vierde macht... in ieder geval in het Limburgse, waarin we de drie anderen graag controleren in hun doen en laten. Hm. Dat kan er natuurlijk in, in langejarige uh, tradities toe leiden... dat journalisten ook te dicht op school kruipen. Maar ik moet wel zeggen dat monitoren, goed houden, goed in de gaten... en wat dat betreft, als we het gevoel gaan krijgen... dan wordt er echt stevig in hm. En de journalisten weten dat ook. En sommigen vragen zelfs, zelfs op een gegeven moment om overplaatsing... omdat ze ja, vinden dat ze aan nieuwe uitdagingen toe zijn. Ja, of dat ze zelf vinden dat ze iets te veel, uh, ja, hoe uh, noem je dat, op schoot gezien worden zitten bij, met de macht. Ja, goed, dat, dat kan natuurlijk ook één ding zijn. Maar als je ook wel eens het gevoel hebt van de relaties die klikken niet... zoals een journalistieke zin zou moeten... Mm -hmm. van, van, uh, dan, dan moet je misschien vragen van uh, laat een ander uh, deze club of die club doen... Ja, nu zijn er ja. ook in Limburg, net zoals in heel Nederland... net zoals in de hele wereld, heel wat krantentitels verdwenen. Veel fusies, et cetera, et cetera. Persconcentratie heette dat vroeger in de jaren 70. En dat was een heel vies woord. Dat had, ja. dat had vervolgens wel als gevolg... dat kranten veel minder de mogelijkheid hadden... Uh, geld hadden en mensen dus hadden, om gewoon die politiek goed te volgen. Uh, ik heb zelf een aantal jaar geleden, dat was trouwens die provinciale verkiezingen... heb ik een project voor de gezamenlijkheid uh, Radio 1 uh, heb ik uh, georganiseerd. En toen ging ik ook op zoek naar de politieke issues in de verschillende provincies. En, en wat gebeurt daar nou in die gemeenteraden van die grote steden? En toen werd ik met enige regelmaat door die kranten waar ik dan instinctief heen belde... verwezen naar uh, regionale omroepen, die het dan bijvoorbeeld ook niet wisten. Met, je kreeg echt een beeld dat die helemaal niet meer systematisch gevolgd wordt? Ja, bij ons is dat gelukkig wel het geval. De gemeentelijke herindeling heeft ons daar natuurlijk ook wel een handje bij geholpen. Ik bedoel, er zijn ook nog 33 gemeenten in Limburg... En die proberen wij een beetje afhankelijk natuurlijk van de impact en de grootte... gewoon op de voet te volgen. Hmm. Dat wil niet zeggen dat we vooral over het politieke karkeel zoveel berichten... maar vooral wat zijn de effecten van bepaalde optredens en besturen... Ja. over de samenleving in die gemeente. Ja, wij volgen dat nog heel intensief. Zeg eens heel eerlijk, is er wel eens een, een, een, een schandaal... met het verkeerd aanwenden van gemeentegeld, ik noem maar iets... Hè, in zijn algemeenheid... Opgedoken waarvan, u, waarvan jij dacht: als ik een verslaggever had, had gehad die dit goed had kunnen volgen, dan hadden wij dat al lang in de krant gehad. Ja, maar dat, dat, ja, dat gebeurt. Ja, mm. absoluut. Ja, de, de, de, vaak genoeg dan, dan zie ik of zien we het terug, hebben we het ook over. Maar je moet keuzes maken. Uh, dat er, wij denken er iets is aan de hand, dan moet je induiken, maar daar heb je op dat moment niet de manschappen voor, omdat je ze op dat moment voor andere dingen inzet. En niet zozeer aan de actualiteit, maar je kunt niet echt alles tot op de bodem uitzoeken. Nee. Maar als wij denken, het is echt van het grootst mogelijke belang dat hier iets gestopt wordt of om het uit te zoeken, dan gaan we dat doen. Ja. Heb je het idee dat de politiek in de algemeenheid in Limburg... minder op de voet gevolgd wordt? Jullie doen je best, maar jullie zijn niet de enige. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt misschien heel gevaarlijk... Eh, omdat altijd gezegd wordt dat een monopoliepositie... Eh, een slechte zaak is in, in de journalistiek. Ik ervaar dat eigenlijk heel anders. Ik vind dat wij tegenwoordig de politiek veel beter volgen... omdat we alles veel beter uitzoeken... en ook geen heigerijheid meer in ons gedrag hebben... Toen je meerdere kranten had, ja, toen was het toch proberen... elkaar een beetje de vliegen af te vangen, snel te scoren. En vaak ja, liep dat allemaal met een sisser af. Nou, hmm. Dat hoeven we nu niet. We hebben elke dag genoeg nieuws om een goede krant te kunnen maken. Dus we kunnen echt alles tot op de bodem uitzoeken. Maar dat is toch wel we vreemd dat je wat publiceren. je zegt, hè? Want het argument is nu juist ja. altijd veel, uh, veel ja. concurrentie... dat komt de inhoud en de kwaliteit van de journalistiek te, te goede. Maar ja. jij, zegt nee. jij zegt het andersom eigenlijk. Ja, ik, ik denk dat de inhoud nu van, van een beter... ligt ook aan het maken van de keuzes waarschijnlijk die we doen. Maar ik kan niet ontkennen dat uh, de concurrentie... vooral bevorderend was voor de actieradius van de journalisten. Ik wil niet zeggen dat iedereen nu net zo hard uh, loopt... als dat misschien toen nog tijd het geval was. Omdat je wist dat een concurrent op de loer lag. Hm. Maar die onderwerpen die we de kop hakken... Die, uh, die worden echt beter uitgezocht dan toen. Hebben jullie een goed beeld van jullie lezers... Wie is hij of ja. zij? Ja, ik, ik, ik denk dat we dat hebben. En dat is natuurlijk ook meteen een, een niet heel prettig gevoel... omdat dat niet de hele Limburgse samenleving is... maar een steeds uh, ouderwordend... Uh, en in bepaalde sociale uh, keren deel van de samenleving is. Ja. Mm. Ouder en dus? Ouder en vooral man of vrouw ook? Ja, de man bepaalt toch meestal wel de keuze voor de titel. Maar uh, ik begrijp dat wij ook door de vrouw toch hoogelijk gewaardeerd worden, ja. Ja. Doen jullie veel met uh, de lezer? Uh, in, in... Zijn jullie op, uh, actief op zoek naar commentaar van hun op, op de krant, bijvoorbeeld? Ja, wij, wij, uh, wij proberen in ieder geval ook bij... En dat is wel, uh, wij maken vijf, uh, sorry, acht edities... En zowel op totaal niveau als ook op het kleinere niveau... proberen we de lezer steeds meer bij de krant te betrekken. En dan niet alleen via de digitale uitingen... maar vooral ook zijn mening uh, bij oproepen, bij evenementen... van go breng aardige dingen, herinneringen, uh, uh, gedichtjes, noem maar wat. En daar hebben wij wel aparte secties voor in de krant... Ja, die, het, uh, die het evenement op zich ook weer een andere invulling geven. Ja. Dus niet de traditionele manier van verslaggeving... maar ook de lezer daar veel meer bij betrekken. Ja, maar de lezer echt vasthouden, de aantallen, dat is toch niet, er toch niet helemaal bij... herinner ik even in het begin van het gesprek. Nee, daar, sla, daar slagen wij helaas ook niet in, nee. Nee. Oké, okay, Huub Paulussen, hoofdredacteur van Dagblad De Limburger. Hartelijk dank. Graag gedaan. En, de en villa. succes. Oké, okay, bedankt. En de villa is zometeen terug na het nieuws. En dan hebben we het buitenlandpanel en belangrijk nieuws over de zon. Tot zo. Auteur K. Schippers vertrok naar Brussel om een boek te schrijven over en met filmmakers. Alles werd echter anders toen twee van zijn goede vrienden, de schrijvers J. Bernlef en G. Brans, spoorloos verdwenen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Auteur K. Schippers een uur lang. Naar aanleiding van zijn nieuwe bundel Echt Iets Voor Jou. In Brans met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.